Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belgische politie heeft zeven Nederlanders opgepakt... voor het organiseren van een grote illegale wave. Heb je misschien wel meegekregen? Het feest op een oud legerterrein begon vrijdagavond en duurde het hele weekend. Op het hoogtepunt waren er tienduizenden bezoekers, onder wie ook deze landgenoten. We doen niemand uh, kwaad... En, uh... Het is vrolijk, niemand, niemand vecht met elkaar, er is nooit geen, geen ruzie, ja, gewoon oh, alleen maar lol. Ja, het is luid, maar uh, ja, daar houden wij van. Overal zijn geluidslimieten en uh, ja, wij uh, willen de bas voelen in plaats van horen. De zeven Nederlanders werden opgepakt tijdens politiecontroles, zegt het Belgische OM. In Bilzen, Mopertingen, daar werd een lichte bestelwagen aangetroffen met daarin materiaal. Het gaat dan om een geluidsinstallatie, het gaat om lachgas enzovoort, dat allemaal in beslag is genomen. Twee personen werden daar gearresteerd. Op de E313, daar ging het om een wagen met aanhangwagen, met daarin een stroomgroep bijvoorbeeld. Daar werden vijf personen gearresteerd. En er zijn ook twee mensen opgepakt omdat ze drugs dealden. De Kuip is flink Beschadigd. Na de bekerfinale Ajax-PSV gisteren volgens de stadiondirecteur zijn er veel toiletten vernield en ook zijn er stoelen afgebroken. Vooral in de vakken waar Ajax-fans zaten is er veel kapot gemaakt. De totale schade wordt nu bekeken, waarna een claim wordt ingediend bij de KNVB. De voetbalbond wil de schade verhalen op de clubs. Ook op het treinstation in de buurt zijn vernielingen aangericht... PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen. Judoka's uit Oekraïne doen definitief niet mee aan het WK in Qatar, omdat er Russen mee mogen doen. Dat heeft de Oekraïnse judobond vandaag besloten. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de inval in Oekraïne tot de meeste internationale toernooien niet toegelaten. Maar aan het WK judo mogen ze wel meedoen, omdat ze daar punten kunnen verdienen voor de Olympische Spelen. En het Turkse flitsbezorgbedrijf Getir gaat misschien flitsbezorger flink overnemen. Eerder nam Getir ook al gorilla's over. Steeds meer flitsbezorgnamen verdwijnen uit het straatbeeld. Het Britse Zip vertrok vorig jaar al uit Nederland. Het weer af en toe zon, kans op een bui. En op de meeste plekken 17 of 18 graden vanmiddag. Morgen een stukje frisser, graadje of echt. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar ruim 15 kilometer file. Meer dan 10 minuten op onthouden heb je alleen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Muiden en Naarden bijna een kwartier. En een kwartier in de Boddenstreek op de N207 de Rijn richting Hillegom. Tussen Avit awns en Hillegom. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -m -m. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. En zo beginnen we vandaag uh, chic aan uh, dit programma. Heel ziek, uh, Benno, want uh, we draaiden My Forbidden Lover 1979 alweer. Ongelooflijk hè, het klinkt nog steeds uh, lekker. Heerlijk hè, ja. De muziek van uh, onder meer uh, Nyle Rodgers en uh, De Dennis Edwards. Nou, hele goede middag. Hele goede middag, we zijn er weer. Ja, ja, het zonnetje schijnt uh, gelukkig weer uh, Benno. Ja, het wordt een weer even. Ja, weer, weer. vorige week uh, was het even uh, afzien. Maar ja, het is Wereldwensendag vandaag. Dus ik heb gewenst dat het weer mooi weer zou zijn. En het werkt. Ja, en, ja, het ja geweldig. En we hebben ons, onze gast die maandelijks langskomt. Richard Buiken, Buitenheken is ook weer van de partij. Dus hi, we had, altijd weer gezellig. Leuk hier te zijn. Ja, zeker. En uh, leuk, leuk dat jij er bent. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over volgende week. Dan is het uh, een, weer een mindful wandeling. op toch wel een hele bijzondere plek in onze eigen regio. En... Mindful Wandeling. Richard, bestaat 10 jaar. Daar gaan we het ook over hebben. Dus. Ja. En we gaan het over stress hebben. Stress? Heel veel mensen, heel, heel veel mensen hebben last van stress. Had jij een stressweek, Benno? Of nee, nee, dat niet. Nee, ik heb, ik heb over het algemeen gelukkig. Ik heb ook een leeftijd waar je ook uh, weinig stress meer moet hebben. En uh, dan kan je ook zelf voor zorgen. Dus dat is uh, altijd wel ook uh, prettig. Zeker. Hey, um, en natuurlijk, wat hebben we nog meer in dit eerste uur? Het weerbericht natuurlijk. En andere niet. Um, zoals Frankie Coast to Hollywood. Die gaat na 36 jaar. 36 jaar, dames en heren. Komt de band weer bij elkaar. Ongelooflijk. Zo? Nou, daar gaan we het over hebben. En natuurlijk wat van ze draaien. Want uh, wij, Rob en ik, waren altijd grote fans van Frankie Coast to Hollywood. Jij ook, Richard? Ja, ik vind uh, sommige nummers erg goed. Ja. Ja, sommige. Ja, niet, niet alles. Oké, okay, nou dan, dan, dan hoop ik dat we dat nummer Reflex nummeren. bijvoorbeeld. Ja, ja, relax. Reflex, flex, flex, flex. Oh ja, ja, ja, ja. Dwayne ja, ja. Ja, ja, Duran oh, is dat. Dat is, nee. Nee. dat is een oh. andere band. Dat is een hele andere band. Kijk, dat weet erop weer, ja ja. ja Nou ja, we gaan uh, ja, misschien wel een uh, solo single, uh, single draaien van uh, Holly Johnson, de liedzanger. Ja, kan ook. Ik vind alles goed. En uh, nee, natuurlijk lekkere verdere muziek, want uh, heb je nu ook staan Zeker, nou ja, ik heb in een voorproefje gegeven, Benno, deze plaats. Ja. Lekker van een paar jaar geleden, lekkere dansbare muziek zo op de zaterdagmiddag. Onder meer Pharrell Williams en uh, Katy Perry doen mee in deze plaats. Hier is Viels.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 Yeah. En als je deze zonnige klanken van Tony Esposito hoort... dan krijg je toch echt zin in de zomer en een graadje of 25, heren. Ja, ja. En vandaag maar moeten we worden. doen met 12 graden. Dat is even een andere temperatuur. Ja. Maar wel een lekker zonnetje, gelukkig, hier in Zandvoorts. Dus daar ook deze plaat Papa Chico op de Zandvoorts Radio. Precies. Nou, we gaan het hebben over uh, vogeltjes. Ja, ja, vogeltjes. Zeker. Nou ja, volgende week, 6 mei, zaterdag 6 mei. Dat is de dag dat uh, burgemeester Elbert roest bij Rob en mij in de uitzendingen komen. Hmm. Die huh? zit dan op de stoel van, nee, tegenover de stoel, want de uh, burgemeester moet natuurlijk in de camera. En uh, dan uh, had je ook in de camera gewild. Uh, nou, de volgende keer. <lacht> had dat al gezegd, uh, Benno? <lacht> ja, je mag wel even oplopen hoor. <lacht> Richard, waar gaat de Mindful Wandeling uh, volgende week naartoe? Ja, we gaan uh, de wandeling uh, doen. Uh, niet te verwarren met de wandeling in vogelenzang. Ja, ja, precies. Uh, en het leuke is de, de, de, de, he, dus de lente, de vogeltjes die uh, chillpen... die zijn bezig een partner te zoeken en eieren te leggen. En dan uh, zijn ze het meest uh, rumoerig. Dus dan is het leukste om dan die wandeling te maken. En we lopen uh, door de Kennermerduinen. Ja. Misschien... Uh, Aardig te vertellen, niet heel leuk, is dat wij vroeger deze volgende uh, want die doen we al heel lang in de waterlijnduinen deden. Ja. Maar omdat die herten zo ongelooflijk veel alles opaten, waren alle nachtegaaltjes uh, gewoon verdwenen ja. uit, uh, uit de waterlijnduinen. Dat dus had sinds, ik gewoon gehoord, ja. ja. Sinds een jaar of vier, vijf doen we het nu in de Kennemerduinen oh. en daar, uh, daar zijn ze nog, uh, ja. ja? nog volop. Ja, nog volop nachtegaal. Ja. Oké. Okay. Oh. Ja. En we beginnen dan bij ingang Zeeweg, ingang Koevlak. Ja. En dan lopen we naar de Oosterplas, bij ingang Blekenberg voor de kenners. En dan lopen we via een andere route weer terug. En het leuke is, als het lekker weer is, dan kunnen we ook lekker een duik nemen. Dus zwemspullen uh, mee in de, ja. in, de, in, de in de, hoe heet het? Uh, Richard, Richard, overdrijft de... toch niet gelijk zo? <lacht> dus, dus, uh, <lacht> ja, weten de mensen die meedoen, weten die dat uh, wel dan? Ja, ja, ik zet het er altijd in. Oké, okay, dus, heel goed. Ja, ja. Het is uh, volgende week zaterdag, tenminste, dat is de verwachting. Nu uh, wordt het uh, hier in Zandvoort 16 graden. 16 graden, ja, dus dat zou uh, net te koud zijn. Het blijft uh, droog met een noordoostenwind Fibo 4 Beaufort met Oe. 45% kans op zon, met een UV-tje van 4. Dus mm. Uh, mm. je moet ook... Uh, uh, maar weet je, ik doe altijd de droogte dans, zoals je weet. Ja. En we uh, doen gewoon, gewoon zijdelings nog een zonnendans erbij. Dan uh, oh, wellicht komt het er goed. Oh, okay. Dus we kunnen jou ook zien dansen in de tuin. <laughs> dus altijd dus een eentje oh er is, er is eentje <laughs> de, de, de, ja het is nu groen overal dus niemand ziet je ja Tussen, precies uh, ja. ja ik zie dat op zo voor maar zoals een Indiana doet en dan het uh, ja. tooi op uh. <laughs> oké okay, uh, nou dat is hartstikke leuk um, waar kunnen de mensen zich opgeven want we zijn, het duurt nog een week dus, uh, ja bij uh, www.mindful-wandelen.nl ja, ja, dat is makkelijk. Heel simpel. Ja. In Google komt hij er heel makkelijk uit. Mindful wandeling staat bovenaan, wist je dat? Nee. Ja, dat oh nee, ik is... controleer het niet, controleert het niet ja. altijd. Oh leuk. Dus, en hoe laat begin je? Altijd half elf. Altijd half elf. Tot twee uur zie ik hier. Ja. En dan eventueel nog aflopen en, uh, een bakkie met elkaar doen. Ja. En je kunt uh, met de bus er naartoe. 81, hè. Uh, Rijdt er een bus. 81. 80, ja. Of uh, met de trein. Of uh, uiteraard met de auto. Ja. Ja, fiets. Um, als je met de trein komt, dan even uitstappen bij Overveen. En daarna is het nog uh, 15 minuutjes lopen. Dat is uh, allemaal wel te doen, denk ik zo. En misschien leuk om te vermelden dat uh, Mindful Wandelen nu 10 jaar bestaat. Ja. Uh, dus in 2013 zijn we voor het eerst gaan uh, wandelen. En uh, voor elke de deelnemer hebben wij nu een zitmatje. Speciaal met uh, Mindful Wandelen erop. Oh, zo. Het bestaat 10 jaar. Dus ja, vond ik een heel leuk uh, moment om, uh, om dat te vieren met iedereen. Dus ja. iedereen die meewandelt, die uh, krijgt een zitmatje. Waarom ben je er tien jaar geleden aan begonnen eigenlijk? Uh, ik, ik, ik, ik, ik wandelde al heel veel in de duinen. En uh, ik vond het ontzettend leuk, uiteraard. En uh, ik vond het ook heel leuk om mensen mee te nemen. En om er heel veel over te vertellen. En toen dacht ik, ja, weet je, eigenlijk kan ik dat gewoon ook wel een keer uh, gewoon wat officiëler doen. En toen had ik een vriendin die dat ook heel leuk vond. Niet mijn vriendin, maar hun vriendin. En uh, we zijn het toen samen gaan opzetten. Hmm. En uh, nou, flyers gemaakt en uh, website gemaakt en uh, alles erop en de rand. En zo is het ontstaan. Ja, leuk. Dus eigenlijk mijn enthousiasme om dingen te delen. Ja, ja, de ja, Maar uh, nu, word, nu praat je helemaal niet meer. Uh, al ja, nee, begin even. nou, ik zal je vertellen. <laughs> het, dat moment van stilte, dat was eerst... Nou, wijs ik mijn vingers die heel ja. klein zijn. Dus ja. Het was misschien eerst een uur. En toen werd het steeds langer. En nu is het al helemaal vanaf het begin... Ja. Waar ik eigenlijk ook wel een heel stiekem een beetje van baal. Want ik vind het heel erg leuk om van alles te vertellen oh, okay. over de natuur. Okay. En over bijvoorbeeld de waterlijnduinen, de waterwindgebied en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Maar dat mag ik niet meer. Nee, van jezelf. Van mezelf. Ja. Nee, vandaar dat Richard nou bij ons is, Ben. Ja, ja, ja. We gaan kan hier lekker babbelen. Ja. Zo is dus. dat. Nou, we gaan even naar muziek en dan uh, praten we zo verder. Zeker. Nou, dan uh, horen we zo meteen weer uh, waar we het verder over gaan hebben met Richard. steady walk. Deze band Crashhip is weer helemaal terug. Ze hebben nieuwe muziek gemaakt. Die draaide was juist voor je. Dat was Running From. We praten vanmiddag... zal we één keer in de maand doen, Benno, met Richard Buitenweg. Ja. En we hebben het net gehad over de mooie wandeling... die er volgende week aan gaat komen. Ja. Maar we hebben nog veel meer te bespreken met hem, natuurlijk. Jazeker. We hebben elke maand ook een, een thema. En het thema van deze maand is stress... En uh, ik heb de website van thuisarts.nl. Dat is een zeer gerenommeerde website die gemaakt is door de huisartsen van Nederland. Tenminste, zij hebben daar waarschijnlijk opdracht voor gegeven. En uh, ook bemoeid is mee gehad. En uh, wat schrijft de dokters? Dat we onderscheid moeten maken tussen gezonde en ongezonde stress. Zoals uh, een beetje stress is vaak nuttig. Het zorgt ervoor dat u goed oplet en snel kunt reageren. Je ademhaling en hartslag gaat sneller, bloeddruk gaat omhoog. En dat kan komen doordat je wat stress hebt voor een vakantie. Dat vind, ik, Richard, dat vind ik altijd zo raar. Je gaat op vakantie. Jij bent net op vakantie geweest. Je bent net terug. Uh, had jij stress voordat je op vakantie ging? Nee, nee maar ik nou, snap het wel. Maar zo hoort dat toch ook. Je moet geen stress hebben voordat je op vakantie gaat. Ja, ja maar ik snap het ook wel. Gaat dat vliegtuig wel of lager het, het vliegtuig niet? En ja, weet je. De, de, de, de, heel veel mensen zijn uh, controleur. Hè, dus ja. Die uh, willen alles onder controle houden. Dat zijn er echt behoorlijk wat. En ja, hoe, hoe kun je alles in, onder controle houden als je op vakantie gaat? Dus daar word je heel ongelukkig van. Ja, dat met, geeft met, stress. Ja, kreeg, dat geeft stress. En uh, heel veel mensen krijgen ook verstoppingen. Die kunnen ineens niet meer naar het toilet. Oh. En, uh, weet je, dus ik snap het wel mm. dat het, uh, dat het uh, ja, heel veel stress geeft, dat vakantie geven. En, en natuurlijk ook uh, ga eens een keer een uh, paar uur op uh, Schiphol staan. He, of ga uh, met kinderen, kleine kinderen naar Zuid-Frankrijk rijden in de brandende zon? Ja, dat, is, uh, <laughs> dat lijkt me een onmogelijke opgave. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, stress natuurlijk. Uh, als je examen moet doen, dat zijn natuurlijk ook weer. Uh, het ziet er ook allemaal aan te komen voor uh, de jonge dames en heren. Uh, dus dat is normaal. Maar als misschien goed om aan te vullen. Dat, ja? uh, waarom hebben wij stress? Waarom kennen wij stress? Dat ja? is om al die redenen die jij nu noemt. Dus stress is inderdaad gezond. Bijvoorbeeld als je een leeuw tegenkomt, dan zal het in Nederland een beetje moeilijk worden. Een wolf. Of een wolf. Ja, nou ja die, dat is reëel. Ze zeggen dat ze die, niet, dat die geen, geen mensen aanvallen. Ja, ja. Maar dat je dus heel snel reageert. He. Dus mm. dat, is, dat is gezond. Of dat je bijvoorbeeld podium op moet, als je ja. een toespraak moet houden of een toneelspuk, dan, dan is het gezond. Maar wij zijn in onze westerse wereld totaal doorgeslagen. En dat komt waarschijnlijk dus nu, wat je gaat voor, voorlezen. Nou ja, dat is uh, dat je, even kijken, nou, je kan stress hebben natuurlijk door enorme werkdruk, denk ik dan. Ja. Um, door, uh, nou, van alles en nog wat, uh, kan je natuurlijk uh, financiële problemen, dat is natuurlijk, uh, geeft, kan heel veel stress geven. Um, en dan krijg je daar natuurlijk klachten van. En die klachten, dat is zo, je erop, is zo lang. ik ga het allemaal niet benoemen, want uh, dan uh, kunnen we dat wel van alles uh, in uh, Ik denk uh, ja? bijna alle ziektes. Ja stress. Ja, nou ja, die kunnen als oorzaak stress hebben. Ja, ja, ja. ja. echt oh. ja, maar ja de, Kijk, een gebroken been uh, zal moeilijk zijn... maar ook dat kan natuurlijk door stress komen. Bijvoorbeeld, hè, als je dus te, te snel iets, ja. uh, iets wil, dus dat is, dan zoeken we echt de randjes op. Ja, ja. Maar heel veel uh, psychische druk kan, uh, nou, er kan... hartkwalen, kanker, weet je? Al ja. dat soort dingen kan allemaal door stress ontstaan. Ja. En wanneer spreek je nou over een burn-out uh, dan? Uh, als je geen energie meer hebt om iets te doen. Hè, dat betekent dat als je bijvoorbeeld veel uh, stress hebt op je werk. En het grappige is, uh, je krijgt bijna nooit stress van hard werken. Maar je krijgt bijvoorbeeld altijd stress van problemen die je niet kan oplossen. Uh, bijvoorbeeld een baas die, die gewoon een asshole is en, en jou totaal niet uh, hoort en ziet. En, uh, dat, dat snap je? Dus daar kan je bijvoorbeeld heel veel stress uh, van krijgen. En dan ga je op een gegeven moment door en maar door en maar door. Um, heel veel mensen hebben dat ook niet in de gaten. Ik heb ook mensen in mijn praktijk. die, die, die Ik voel dat ze bijna burn-out hebben. Maar ze ontkennen het nog ten alle tijden. Tot ze op een gegeven moment letterlijk bijna neervallen. Ja. En dan kunnen ze één, twee jaar gewoon helemaal niks meer. Hè? Ja, ja, ja, precies. Dus ja. het is zo belangrijk. Bijvoorbeeld als je met burn-out. Dat je dat op tijd uh, ziet. En dan op tijd er ook wat aan gaat doen. Want als je dat op tijd doet. Dan is het eigenlijk niet van een hand. En dan kun je het vrij makkelijk wel weer uh, herstellen. Maar ja. Je kan je voorstellen, is het totaal tot het gaatje gaat, ja dan, dan... Ja, maar je zegt het eigenlijk al, de patiënt moet wel ziekteinzicht hebben... want anders uh, heeft, het, uh, al, heeft het geen zin natuurlijk. Uh. Ja. ja, gelukkig tussen quotes, zeg ik dan, gaan er wel heel veel dingen al uh, verkeerd. En, oh. Uh, oh. Uh, ja, ja, nou ja, maar dat is wel voor het ziekteinzicht uh, belangrijk, Ja, hè? ja, ja ook het gaat altijd een, uh, Het is altijd een kracht tussen de noodzaak en de weerstand. Ja, en ja. als de weerstand groter is dan de noodzaak, dan blijf je hetzelfde doen wat je deed. Ja. Totdat de noodzaak groter is dan de weerstand. Bijvoorbeeld door allerlei uh, uitvalverschijnselen. En dan op een gegeven moment ga je in de van... hé, hey, nou moet ik gaan veranderen. Hmm. Okay. En bij de een is dat wel eerder dan de ander. Ja. Ik bedoel, de ene heeft een bepaalde manier van uh, werken... dat je totaal gedisciplineerd altijd maar door en door doorgaat. Ja, die zullen later neervallen... Dan, uh, dan mensen die bijvoorbeeld veel meer bij een gevoel zijn. Ja, ja, ja. Maar wat moet je dan doen, uh, Richard? Moet je wisselen van banen uh, bijvoorbeeld als je door werk komt? Nou, het, het, het punt is vaak dat je jezelf meeneemt. Hè? Dus, uh, waarschijnlijk zal het zo zijn dat als jij uh, een, een baas hebt die, die totaal jou niet ziet of hoort... Ja, de kans is heel groot dat je dan bij het volgende bedrijf weer in zo'n situatie komt. En dan kan het misschien een senior collega zijn. Dus het gaat erom dat je zelf leert om uh, uh, zodanig te kiezen voor jezelf. Want dat is denk ik de basis... Kies voor jezelf. Wat heb jij nodig? Wat en wat voelt voor jou goed? En luister daarnaar. Maar heel veel mensen die kunnen dat dus niet. Die luisteren niet naar zichzelf, maar die vinden het werk belangrijker, of die vinden hun collega's of hun vrienden of whatever. Alles vinden ze belangrijker, maar ze luisteren niet naar zichzelf. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, en daarnaast, ja, ja, je noemde al wat van de website. Natuurlijk uh, mediteren, mindfulness, uh, ja. mindful wandelen is dan een hele goede natuurlijk. Bewegen, hè? dat wordt hier inderdaad ook genoemd. En inderdaad, mindfulness bezig zijn. Dat, is, uh, uh, dat schijnt dus een dusdanige rust in het hoofd te geven. Ja, Misschien even goed om ja? uit te leggen wat mindfulness is. Ja, precies. Eigenlijk de kortste definitie van mindfulness is niet denken. Oh, dat, dat is lastig. Ja, dat je, is lastig. Want je denkt eigenlijk altijd. Ja, dat, dat, dat, dat hoeft niet. Je kunt het wel trainen. Oh ja? Bijvoorbeeld als je veel mediteert, dan merk je dat je steeds minder gaat denken. Maar als je dus heel veel denkt, dan, uh, ja, dan ben je continu in je hoofd bezig en dan komt je lijf dus nooit meer tot rust. Mm. Snap je? Maar als je dus uh, bijvoorbeeld aan mindfulness doet, dan, dan stop je om te, te denken. En dan ga je veel meer naar je buik, veel meer naar je gevoel. En dan, ja, dan leef je dan leef je ook veel meer. Een, een, een wijs, iemand heeft wel eens gezegd. Een moment niet geleefd in het hier en nu... is een moment niet geleefd. Hmm. Mooi. Dat vind ik wel helemaal hele mooie uitspraak. Ja, zeker. Ja, ja, ja, en hier ja, ja. en nu is hetzelfde als mindfulness. Ja, ja, ja. Even voor de goede orde. Ja. Oké, okay, nou, stress. Uh, en, en, en, dat is eigenlijk... Ja, we zeggen dat al steeds. Het komt heel veel voor. Maar wat zou de oorzaak de daarvan zijn eigenlijk? Dat er zoveel dat stress... voorkomt. Je, dat het zo gezetteld is in, in onze maatschappij. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Buschauffeurs we hebben een uh, onderzoek gedaan naar buschauffeurs... Uh, je zou niet zeggen, een buschauffeur heeft heel veel stress, toch? Die, die, die bestuurt nee. zijn bus. Je hebt een zijn, uh, ja. Maar het blijkt zo stressvol te zijn... dat als je een buschauffeur 36 uur uit zijn bus haalt... en dan bijvoorbeeld lekker weekend laat vieren... dat na 36 uur het stresshormoon nog steeds verhoogd aanwezig is. Zo. Nou, oh. ken Die mannen die werken waarschijnlijk vijf dagen of vrouwen. Ja. En, en dus die hebben continu alleen maar stress in hun, uh, in hun lijf. Ja. Ja, dat is, dat is echt ziekmakend. Ja. Dus waarom om terug te komen op je vraag? Um, wij zitten heel erg in ons hoofd. We zijn nauwelijks nog meer... Uh, ja, bijvoorbeeld vroeger als je naar de oervolken gaat... Die, die hadden natuurlijk ook wel een bepaald soort stress. Maar die liepen wel heel veel bijvoorbeeld om te jagen. of weet ja. je wel. Die, die hadden niet die tv, die hadden niet de mobiel. Die hadden niet allemaal sociale dus. prikkels. Maar ja. ook afspraken en sociale druk. Ja. Heel veel mensen die werken, die uh, willen carrière maken. En dan, ja, dan ga je dus veel meer uren werken. Ik, ik ken mensen die het heel normaal vinden om 80 uur te werken. Oh, zo. Bij een uh, accountantsbureau bijvoorbeeld. Of, of een uh, consultantsbureau. Ja, dan is het toch niet zo raar dat je dan uh, stress krijgt. Hè? Nee, nee, nee, ja precies. En het is uh, natuurlijk, uh, ja, stress is ziekmakend. Ja, heel en erg het, ziekmakend. Kan... Ik denk dat het ziektemaker nummer één is. Ja? In de westerse wereld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus nou ja, en wat adviseer je eigenlijk van mensen die zitten te luisteren en zeggen van... Ja, ik, uh, ik voel inderdaad, ik, ik heb al jarenlang van stress naar de dokter. Of kan, ja? kunnen ze het ook zelf aanpakken? Ja, ook. Ja, het, uh, het gaat erom dat je het erkent. Dat is ja, het belangrijkste. Bij jezelf, ja. Ja, en uh, ja, wat je dan zou kunnen doen. Uh, je zou natuurlijk naar een huisarts kunnen gaan. Die kan je dan nou doorverwijzen. Uh, je kunt natuurlijk ook naar een coach gaan of, uh, of, of een mindfulness training gaan doen of uh, veel minder. Kijk, wat, als ik mensen heb die in mijn uh, praktijk komen met stress, dan, dan gaan we eerst kijken van wat is je belastbaarheid. Dat is een beetje misschien een moeilijke term, belastbaarheid en je belasting. Hm. Als je belasting hoger is dan je belastbaarheid, dan bouw je stress op. En dan krijg je dus minder reserves. Dus je breekt dan je reserves af. Ja. Kun je dat kunnen we volgen? Ja ja ja, ja, ja, ja. Dus wat moet je dan doen? Je moet dan je belasting lager maken op dan de belastbaarheid op dat moment. Ja. Nou, als iemand heel erg veel stress heeft... dan zal die belastbaarheid misschien nog maar 50% zijn van normaal. En wat is nou normaal? Als je bijvoorbeeld drie maanden vakantie bent geweest. Ja. Dan ben je weer helemaal ontspannen. Dus dat betekent dat die belasting lager moet zijn dan die 50%. Nou, heel vaak hebben die mensen misschien wel een belasting van 100% of 120% of 150%. Zo. Dat betekent dat je dus heel snel die reserves uh, ja. opsoepeert. Ja, ja. Dus je moet onder die belastbaarheid gaan zitten. Zodat ja. je dus weer reserves gaat opbouwen. Dat is eigenlijk het enige ja. wat helpt. Ja. En daar is het beste eigenlijk dat je bij gecoacht wordt. Want ja. dat allemaal zelf verzinnen en, en, en, en het ook zien en benoemen, denk ik... Ja. is natuurlijk wel heel, heel lastig. Ja, dat is echt uh, moeilijk. Ook wat ik al zei, mensen die in de burn-out zitten... Die, uh, of, of daar naartoe gaan, naartoe bewegen, die ontkennen het heel vaak. Ja. Dat is echt... Uh, ja, bijna angstig. Hè? Dat, dat je, je, je ziet ze gewoon bijna omvallen. En dat ze nog steeds zeggen. Nee, niks aan de hand. En het gaat goed. En, uh, hmm. ja. Ja. Dus dan moet je iemand hebben. Eigenlijk in omgeving. Die ze even een spiegel volhoudt. houdt. Ja. Oké, okay, dankjewel Richard. Uh, ik denk dat we het aardig uh, goed behandeld hebben. Ja, wil je meer informatie. Uh, en dat kan ik me zo voorstellen. Dan is het gewoon uh, www.thuisarts.nl Slash stress. En daar kan je dan alles. Uh, dat hele verhaal net wel deels terugvinden. En vooral ook wat je eraan kan doen. Want doe er wat aan. Tot zover. Zeker. Nou, dankjewel Richard voor je komst. Goeie Tot ja, volgende maand. Ja, leuk. Dankjewel. Zeker. En volgende week uh, meewandelen natuurlijk. Hè. Kan ook uh, bij jou op de website uh, aangemeld worden daarvoor. Ja. ja. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel. Oh, en wij gaan even hebben over, ja, als je naar de hemel kijkt, s'avonds. Oh. Dan zie je, denk je, een ster in het westen. Heel fel, heel hoog. Ja. Prachtig, maar dat is de planeet Venus die we dan zien. En dat bracht mij even op deze single ja, van ja. Shocking Blue. Ja, dat ja. je lekker gouden ja. oude draaien. Dit was Shock uh, Shocking Blue en uh, Venus. Ja, en van uh, Richard uh, gaan we meteen door naar het uh, weer, uh, Benno. Ja, is helemaal Want goed Want we hoor. hebben het wel een beetje over het uh, weer gehad. Een graadje of twaalf, uh, lekker zonnetje. Ja. Maar de hoge temperaturen die, die, die, die zijn nog. nog niet, maar die komen wel. Ja, wat dacht je vanmorgen, Rob? Dat is echt uh, weer ontbijten ontstressen, zou ik zeggen. Het wordt uh, 16 graden, 70% kans op zon. Een UV van 3 en met een noordoostenwind 3 woorden. Dus dat is uh, bijna... Uh, nou, windstil wil ik niet zeggen, maar... Het is wel ontzettend lekker. Weer natuurlijk 16 graden morgen en in de nacht is het 4 graden. Dan maandag 1 mei, dan blijft het 16 graden. En dan hebben we wel wat meer bewolking. We hebben slechts 45% kans op zon. Dan is even kijken, dan gaat de temperatuur zakken op dinsdag 2 mei, dat is een beetje jammer, naar de 11 graden. Woensdag kruipt die dan weer omhoog naar 13 en dat gaat zo door tot en met vrijdag met een max van 17 graden. En s'nachts wordt het dan ook wat warmer en dan zitten we rond de 8 graden. En dan wordt het de week daarna is de verwachting dat er snelst ook warmer blijft. Zo rond de 10 graden, maar dat is pas volgende week. En uh, daar doen we niet aan, hè, dat soort verwachtingen. Maar laat uh, ik het toch maar verklappen. Is het is toch wel lekker als het een uh, beetje warmer wordt? Uh, uh, ja, nou overdag niet. Dan, uh, overdag uh, wordt het dus deze week van, uh, van uh, 16 tot 17 graden. Maar die week daarna is de verwachting dat het maar... 14-15 graden wordt hmm. met regen, en, uh, maar wel s'nachts wat warmer. Goed, um, dus uh, lekker weer de komende week. Dagen nog droog, en, um, dus dat is uh, uitstekend, denk ik dan. Nou, dankjewel. Het weer is uh, ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Dat was het weer. Gewoon even kijken in de Play Store hè, om hem uh, te downloaden. Onze CFM app met uh, het weer, de webcams en het radiogeluid natuurlijk. Nou, we hadden het over Frankie Goes to Hollywood. Ja, dat brengt ons uh, bij de leadzanger van die band. Na 36 jaar komen ze weer bij elkaar. Uh, straks daar meer over. Hier is Holly Johnson. Work Ook solo kon deze Holly Johnson heel veel lekkere muziek maken. Hey hoor de Love Train ook een heerlijke gouden ouwe show op de zaterdagmiddag. Frankie Goes to Hollywood, daar de lead van... Uh daar hebben we het over, Ben. En wat ze ja. komen weer bij elkaar. Ja. Na 36 jaar, ongelooflijk. Ja, en waar ik, uh, nog even een opmerking over dit nummer. De, de, ik vind de sfeer van Frankie Goes to Hollywood er wel in zitten. Zeker. dat, dat Een beetje dat, theatraler. Uh, ja. En uh, die uithalen van hem, dat is, uh, ja, dat is de man helemaal eigen waarschijnlijk. Ja, na 36 jaar komen ze weer bij elkaar. En wanneer is dat? Nou, dat is uh, eigenlijk uh, volgende week alweer. Volgende week zondag. Dan op 7 mei is, zijn ze in de, de thuisstad uh, Liverpool live te zien... op het Songfestival-event The Big Eurovision Welcome. Dat is uh, de avond van het uh, openingsceremonie wat in die, deze pla stad plaatsvindt. En dat uh, Frankie Goes to Hollywood, dat, ja, dat komt natuurlijk... Uh, is, zijn niet de enige artiesten, er komen nog een heleboel artiesten... En er wordt gerekend op 30.000 bezoekers. En Frankie Goes to Hollywood scoorde in de jaren 80 grote hits met Relax en The Power of Love. En um, in 1987 viel de groep uiteen rond uh, meneer Holly J Johnson. En dat kwam door meningsverschillen. En Rob, ja, die vroeg net uh, terecht van waar komt die naam toch vandaan, Frankie Goes to Hollywood? Ja, ik ben heel benieuwd. Nou ja, dat hebben ze gewoon gepikt van een uh, poster die ze zagen hangen met Frank Sinatra. Die ging blijkbaar naar Hollywood en toen dachten ze, nou, Frankie Goes to Hollywood. Mooi, mooie, mooie benda. Geweldig, hè? Geweldig, ja, ja, mooi ja, verhaal. Ja. Dus nou, ja. zo hebben ze dat eigenlijk allemaal uh, voor elkaar gekregen en... Uh, ja, het ging over die poster over de filmcarrière van Frank Sinatra. Krijgen we dat uh, concert uh, ook nog uh, ergens te zien of uh, niet? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee. Dan moeten we, dat moet, moet je de luisteraar even zelf googlen of dat concert te zien zijn. Uh, waarschijnlijk wel natuurlijk op de Engelse zenders. Uh, maar uh, dus heb je een uitgebreid pakket, uh, dan zal het wel ergens uh, te vinden zijn. Zeker, maar 36 jaar en dan goed, hè? Uh, dat, dat geluid he, ja. van uh, Frankie Coast of Hollywood snijden. Je hoort het al op de ja, achtergrond. Lekker. Dan gaan we er uh, tegenaan met uh, ja, hun uh, allergrootste hits. We hebben we het over Relax... Dat deze plaat al heel lang niet uh, meer gedraaid ben. Ja. En dan hoor je het intro, dan denk ik van het zal toch niet uh, de instrumentale versie ja. zijn he, van de plaat. 4,5 Vier minuut, minuut, minuut voordat, uh, voordat Holly Johnson uh, begon uh, met zijn bind aan uh, relax. Uh, lekkere gauw oude 7 mei komen ze weer uh, bij elkaar. En dat ik denk, vanwege ik denk dat... het uh, Europese van natuurlijk, hè? Ja. in uh, Liverpool. Ik denk dat hij bij zo'n lange intro of ze waren de zanger even kwijt... of uh, hij was de tekst kwijt. Ja, uh, ja en, dat en... kan ook. Nee. Nou, hij blijft een uh, geweldige plaats. Ja. Ik neem wel vast een voorschot op uh, het volgende uur... want dat is het uh, uur van de evenementen. Um, en ja, dit weekend op ons eigen circuitje hier in Zandvoort... zijn de Benelux Open Races. En ze zijn een onderdeel van onder andere een kampioenschap... van het VW Fun Cup Benelux. En deze klasse doet uh, zeven verschillende circuits aan... in de omgeving van uh, de Benelux natuurlijk. De Volkswagen Beatles racen. Uh, deze, een acht uur durende race. Dus die zijn lekker lang bezig. Over het circuit in de Zandvoortse Duinen. Leuk evenement voor alle liefhebbers. Maar zeker als je fan bent van de kever van Volkswagen. Zeker. En de volgende keer uh, gaan ze naar Spa trouwens. Dus oh, daar gaan ze naar. Nu toe. hebben ze Zandvoort. Uh, ja. Dit weekend. En dan. Uh, Volgende keer zitten ze in Spa-Francorchamps. Je kan gratis naar het circuit. En uh, dan kan je de auto's voorbij zien razen. Of het lange uh, rechterstuk. En natuurlijk uh, kan je het. Uh... Bezoek bezoeken aan de circuit combineren met een simwedstrijd uh, wedstrijd bij het Race Square. Ze maken best herrie trouwens, want uh, oh, ja? ik wil ze goed horen hoor, de VW uh, okay, Beatles. Ja. Meer informatie, circuitzandvoort.nl uh, En dan ga je naar evenementeninformatie. Nou, dankjewel. En uh, volgend, uh, volgend uur uiteraard weer uh, meer evenementen. Ja. En het volgende uur zijn we er ook met uh, voetbal. Want uh, er wordt ook uh, gevoetbald. We spelen vandaag uh, uit... Tegen Jong Holland in uh, Alkmaar. En uh, Jan van der Leden is daarbij aanwezig. Dat in het uh, volgende uur van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Doe maar, is uh, de laatste voor het nieuws. En weer van uh, drie uur. En is dit alles wat er is? Ja, voor Nick de Vries zometeen. Oh. De sprintrace ja, ja, ja, ja. vanaf de twintigste plek. Ja. We gaan het allemaal volgen voor je. Ook uh, bij Zandvoort op zaterdag. <tied> Zit er All <laughs> the sben 9 straks meer 4 FM Maar nu eerst het NOS nieuws van 3